Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Pieter Omtzigt gaat weer aan de slag in Den Haag twee maanden geleden deed hij vanwege zijn gezondheid een stapje terug. Sindsdien zat hij thuis. Zijn werk als fractievoorzitter van NSC werd tijdelijk overgenomen door Nicolien van Vronhoven. En nu komt zich dus weer terug. Dat schrijft hij op X. Een collega Lars Geerts heeft het bericht gelezen. Vandaag pak ik mijn werk als Kamerlid weer op in de Tweede Kamer. Voorlopig nog niet fulltime in Den Haag, maar rustig stap voor stap. Hij ziet er naar uit het werk weer op te pakken, collega's te zien en de schouders eronder te zetten in een pittige week. Nicolien van Vronhoven ...en ik zullen samen de ta taken van het fractievoorzitterschap verdelen de komende tijd. Tijdens zijn afwezigheid is er veel gebeurd bij zijn partij NSC. De afgelopen dagen nog stapte er een staatssecretaris en twee Kamerleden op... ...omdat ze zich niet prettig voelden bij de omgangsvormen in de coalitie. En wie de trein wil pakken vanaf station Purmerend kan het niet missen... Op en rond de perron zijn veel ruiten kapot geslagen. Spoorbeheerder ProRail baalt. Ik kan me voorstellen dat het vervelend is als je trein een keer niet rijdt... of dat er, dat er iets aan de hand is. Maar het heeft volgens mij geen enkel nut om dan een station kort en klein te gaan slaan. De eerste schatting is dat er voor 10.000 euro schade is aangericht. Heel erg zonde, denk ik dan. Want ja, wij werken met belastinggeld. Dus uh, we, we moeten het geld uitgeven van Jan en Alleman. In september werd in Kastrikum, verderop in Noord-Holland... ook al een station onderhanden genomen door één of meerdere vandalen... De schade daar was 20.000 euro. En vandaag gaat de film Rust in première. Op de set van die western schoot Alec Baldwin per ongeluk een cameravrouw dood. In zijn pistool blijken geen losse flotters, maar echte kogels te zitten. Ook zei hij dat hij de trekker helemaal niet overhaalde. Na het ongeluk werden de opnames stilgelegd, maar anderhalf jaar later gingen ze weer verder. Vanavond is de film voor het eerst te zien op een filmfestival in Polen. Wanneer die in de bioscoop komt is niet duidelijk. Het weer, er trekken winterse buien over. Het waait ook stevig, vooral langs de kust. In het zuiden kan vanavond en vannacht weer sneeuw blijven liggen. Morgen minder buien dan vandaag, bij een graad of vier. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is druk verlopen door het slechte weer. De fiets lossen nu geleidelijk aan op. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag daar rijdt het verkeer langzaam tussen Hoofddorp en Hoogmade. 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A27 vanuit Almere. Tussen Almere Hout en Huizen. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Verderop tussen Hilversum en knalp Lunette. 12 kilometer. Daar is de vertraging een kwartier. A44 naar Amsterdam bij Kaagdorp. 8 kilometer met 10 minuten oponthoud vanaf Oestreest. En 201 van Hilversum naar Uithoorn. Tussen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 Jaloezie En belangen Onderweg spuwt stuurlij aan Wal gal Ze hebben nooit iets bereikt Ik bleef eigenwijs En toen, toen zag ik jou Je bent zoveel geweest. Een moeder, een dochter De mooiste vrouw Maar als altijd met iemand Die nooit iets zeker weet Voor mijn twijfel van ons geluk Maar vanavond ben ik hier terug En ik vraag je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 solo yo sé que cuando tú me veas cae rápido cae rápido conmigo seala floté Te pasas en mi bote. me fingo irá contigo y en tu cachetes la noté no digas que no no digas que no te vieron perreando conmigo en el club porque cuando tiro soy el Fran Franco tirador que siempre tira en el blanco mi cuenta de debita pero soy Franco nadie deposita más que yo en el banco me digo hice lo que te